zou de... dat dan je eentje op kunnen eten, denk je. <laughs> nee, ja, daar moet je heel lang over doen. Ja, denk ik wel. Goedemiddag, Aldo. Hoi, Rudy. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja, gaat het goed? Ja, en met jou? Hoe is je weekend? Ja, uh, goed te gaan. Hoor. Gisteravond? Ja, dat uh, weet ik niet. Ja, <laughs> <laughs> nou, we kunnen allemaal weer tegenaan. Goedemiddag, ja. dit is Zondag in Kennemerland. Leuk dat je luistert hier op ZFM Zandvoort. En we hebben natuurlijk ook verslag vanaf de IJsmaar straks. Ja. Nu eerst, Maaike Bublé. Hier bij Zondag in Kennemerland.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 It's gonna be a wonderful day for me Wonderful day Ooh, something's gotta change Cause I'm about to lose my mind There's really only so much I can take To be always in the rain Ain't no good for any man Every now and then I need a little break But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 maar too soon to end. Echt een, echt een heel leuk nummer. Een beetje een sfeer, zwierig nummer vind ik het wel. Klein stukje nog: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 A singer in a smoky room A smell of wine and cheap perfume For a smile they can share their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 Nou, dat hij in het kattenluik een luikje bleef klemmen zitten. Oh. Ja, nee. Ja echt. Oh, oh, oh. Ik denk, oh mijn god, het is een luik voor een hond. En wat komt hier nu aan? Ossie met het hele kattenluik om oh, zijn nee. Hoe uh, oh, uh, right. was dat? Uh, je, je hoorde iets? Of je... Ja, ik, ik zat een beetje buiten, een beetje, een beetje voor mij uit te kijken. Ik denk, wat hoor ik nou toch allemaal daarbinnen? Wat is er allemaal aan de hand? En uh, Ossie kan uh, niet zo heel hard mouwen. Net zoals mannen met een nee. dik buikje hebben ook een heel hoog stemmetje. <laughs> Want dus Ossie heeft ook een heel hoog stemmetje. En hij uh, komt aanlopen ik denk, wat is dit?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 Uiteindelijk met heel veel uh, rekken, strekken, oefeningen uh, hebben we hem eruit gekregen. Oh, okay. ah. <laughs> het luik vrouw. was nog heel. Oh, oh is je hem weer teruggezet? Oh nee, natuurlijk <laughs> nee, niet. Nee, nee. En wat voor luik heb je nu dan? Je ja, ik nu heb hem nu er een beetje doen. dicht dichtgetimmerd. Uh, Oké. Okay. Ah.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 Het wordt in porties uh, gegeven en ik ga gestug door. Ja, nou ja. mooi toch? Ja, nou, dus wie, bent... wie, uh, wie nog uh, suggesties voor me heeft van uh, dat kan je doen of zus kan je doen, altijd welkom. Altijd even melden, altijd ja oké. Okay. Nou je bent de laatste tijd wel heel het nieuws geweest. Ja, ook bij uh, Koen en Sander, RTV Noord-Holland. Hoe was Giobele. dat? Giel Ja, dat was, wel, ja dat was wel een beetje kikkel hoor. Ja? Ja echt. <laughs> dat hoe, echt hoe, ging dat? hoe ging dat in zijn werking?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 Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik wil je ja, ik wil je hartstikke bedanken. Ja, Dank je En um, ja, veel uh, en doe het goed aan Ossie mag ik ja, zal ik doen jongens. En uh, nou, hartstikke bedankt. En als hij afgevallen is, laat ik het weten. Oké, okay, ja, hartstikke goed. mooi. Dankjewel. Bye. Theezakje. Dit is ZFM. 1999, toen dit nummer uitkwam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 begraafplaats Akendam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 we hebben stukken van gezien, hè? Ja, dat heb ik me gisteren ook al verteld, uh, Ja, maar... We langs Niet... fietsen en dat we daar... Uh, hele we waren gisteren fietsen we langs en we... Oh, nou echt te gek. Het allemaal echt te, te gekke motoren staan daar. Ja, zo. Ja, nou, ik, heb, ik heb respect voor het gisteren. Je dat doen. Sorry? Verliefd op, op te worden, die motors. Ja, maar ja, het, het, het ziet er wel mooi uit allemaal. Ja. Over een uh, ander berichtje nog. Gisteren in Haarlem was de Antropiekparade in de Warmoestraat in Haarlem Centrum. Het Warmoedskwartier in het centrum van Haarlem was zaterdag uh, omgetoverd tot het uh, eind van de 19e eeuw. En het oude centrum was het toneel van de jaarlijks Anton Pieckparade. De zesde editie van de historische parade was mede door het zacht, zachte winterse weer een groot succes. De Warmoedsstraat was enorm druk en ook de oude Groenmarkt was overvol. De hele dag liepen er tientallen historische figuren rond. Het straattoneel zorgde voor een gezellig dagje uit voor het hele gezin.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 bijvoorbeeld er zat een, uh, wat was het? Een ouderwetse kledingverkoop achter het raam, ja. maar ook een uh, dame van plezier in ja, ouderwetse vorm, ja, zat er ja. ook achter het raam. En uh, ja, liepen allemaal oudere, oudere liepen mensen een, rond met een, met... een oude man, uh, man rond, met een raar dus, ja, ja, met een ketting aan zijn hand, hè. Ja. En er waren meisjes voor die patat, er is een patatzaak daar, redelijk bekend, ja. waren meisjes in oude kledingdracht waren patat aan het bakken, dus het zag er heel erg gezellig uit. Ja. Burgemeester heeft glas op 40-jarige jubileum GOZ. Want um, even kijken, de ere van het 40-jarige jubileum van het genootschap Oud-Zandvoort... heeft zaterdagmiddag een receptie plaatsgevonden in een stranduit van de bakplaats. Vele mensen kwamen hierop af, zo ook burgemeester Meijer en wethouder tonen. Na een speech van de voorzitter en een speech van de burgemeester... die de verse Zandvoort geschenk ontving en het lidmaatschap van het genootschap... kon er worden op een fantastische mijlpaal.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 4 uh, graden vriezen. Morgen is prachtig winterweer met veel zonneschijn. Hij blijft droog en hij waait een matige noordoostelijke wind. De temperatuur is weer een stuk lager en stijgt in de middag naar maximaal 2 tot 3 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het wissend bewolkt met kans op een sneeuwbui. Het, uh, het koelt af naar 1 tot min 3 en hij waait, waait zwakker tot oost, zuidoostelijke wind.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 with worry, don't will. I wanna know Baby, when you're with me Who do you think you're fooling? Why can't I feel so sure? Turning your love light down again Why don't you let me be? You don't know what you're doing Why can't feel so sure? Then turning your love light down again Do it again kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. MUZIEK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 We <laughs> Wat leuk, kerst op je radio. Ja ja. Paul McCartney en wonderful Christmas time. Het is een leuke sfeer ook, hè, wat kerst. Het heeft altijd wel wat, ja. de kerstsfeer. Natuurlijk ook met die ijsbaan, hier verderop. Dus, ja. En daar ga je zo meteen ja, heen, daar he? ga ik zo uur? Ja. Ga je de volgende uur erheen? Ja, denk okay. ik wel. Ja. Even één e uitslag in de Eredivisie en een aantal tussenstanden. Uh, Vitesse tegen Ajax, is dus 0-1 voor Ajax.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 Er zitten 92 kilo krenten en rozijnen in en 90 kilo anamandelen en noten. Onder toeziend oog van Guinness World Records werd de kerststool vrijdag aangesneden op het station van Haarlem. Daar gaan we, het eerste stuk. Volg u maar. There you go. Uh, the biggest and the tastiest kerststool van de wereld. How does it taste? Hoe smaakt die? Erg uh, goed. Heel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 Sweet bij Zondag in Kennenmerland, CFM Samvoort. En we gaan, uh, ja, we gaan op naar het nieuws. Het tweede uur Zondag in Kennemerland komt eraan met onder andere een gesprek met Sven Duif hij heeft gisteren een nieuw album uitgebracht, maar dat later. Veel plezier met het nieuws, daar kan je nog wat van leren, heel goed. Ja. Hé, hey, tot zo, dit is One...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 Het woord gedoogregering is het woord van het jaar geworden in de verkiezing van het woordenboek van woordenboekuitgever Van Dalen. Op de vijfde plaats eindigde het woord deggeren, bekend geworden door het tv-programma O.O. Gerzo. Deggeren is het tegen elkaar aandansen waarbij de daad wordt nagebootst. Andere genomineerden waren onder meer balansbandje, dreigtweet en knetterrechts. Time Magazine heeft de arrestatie van Joran van der Sloot in Peru... uitgeroepen tot de belangrijkste misdaadgebeurtenis van 2010. Van der Sloot wordt verdacht van de moord op de Peruaanse Stephanie Flores... en er wordt nog altijd verdacht van de betrokkenheid... bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway op Aruba. In de misdaad top 10 van Time staat verder de Belgische parachutemoord... en de mislukte bomaanslag op Times Square. Het weer af en toe zon vandaag in het noordwesten... is er een kans op een winterse bui. Het wordt plus 2 in het westen tot min 2 in het